De hoogte van Emily Bronte, in de vertaling en bewerking van Josephine Soer. Regie: Bert Dijkstra. Negende en laatste deel. De ongerustheid van je vader geeft nog een extra dimensie aan het geheel. Papa zou denken dat ik expres ben weggegaan. En hij sterft voordat ik terug ben. Wat moet ik dan toch okay. beginnen? Oom, oh. oh. hebt u dan nooit van iemand gehouden dat u mij dit nu aandoet? Oh. zie toch hoe wanhopig ik ben. Ik zweet. Blijf met je handen van me af. uit oh. er weg. Zie je dan niet dat ik jou haat? En daarmee, meneer Lockwood, liep hij de kamer uit... en smeet de deur achter zich dicht. Ik denk dat hij in dat jonge gezichtje ineens iets herkende van haar moeder. Ja, ja. Wij deden die nacht geen van tweeën een oog dicht. De andere morgen vroeg, kwam Heathcliff en nam Kesseren mee. Ik moest vier dagen op mijn kamer blijven. Ik zag alleen Harriton, die me voedsel bracht... En een voorbeeldig siep hier was. De vijfde dag kwam Linton en zei dat ik terug kon gaan naar de Luisterhoeven. En Catherine? Mijn vrouw gaat niet mee. Dat willen we niet. Vader zegt dat ik niet te safaardig moet zijn voor Katherine. Hij zegt dat ze me haat en zit te wachten op mijn dood, opdat ze aan mijn geld kan komen. Is ze soms ook naar de woeste hoogte gekomen omdat ze je haat? Geld. Het allemaal kind weet niets van geld. En nu zit ze alleen opgesloten. Ik kan niet bij haar zijn. Ze huilt zo vreselijk. Ik kan het niet verdragen. Is meneer Hiescliffe thuis? Hij staat buiten te praten met de dokter. Die heeft net verteld dat oom stervende is. Daar ben ik blij om. Oh. Want dan word ik de meester van de lijsterhoeven. Want alles van Catherine is nu van mij. Oh! Ik kon niets voor Catherine doen. Dus haast ik me terug naar de lijsterhoeve. De meester was inderdaad doodziek. Maar nadat ik hem had ingelicht, verzamelde hij zijn laatste krachten en liet een advocaat komen om Catherine's erfenis veilig te stellen. Ja, ja. En terwijl we nog zaten te praten over een mogelijkheid om haar weg te krijgen uit de woeste hoogte, hoorden we iemand aan de voordeur. Oh nee. Oh nee, papa, nog. Ja, lieve kind, rustig maar. Ik ben bang dat u er niet meer zou zijn. Eindelijk ga ik naar haar toe, mijn lieve kind. En jij komt naar ons beiden toe. Als jouw tijd gekomen is. Hij stierenvredig in de armen van zijn dochter. Kesseren mocht op de lijst blijven, tot na de begrafenis. De dag daarop al kwam hees om Kesseren terug te halen naar de woeste hoogte. Ik vroeg hem waarom hij Kesseren niet op de lijst liet blijven... ...en Linton ook niet hierheen stuurde, aangezien hij ze alle twee toch immers haatte. Ja, ja, ja. Maar dat lukte me niet. Nee, denk aan Lelly. Ik zoek een huurder voor de hoeven. Bovendien moet dat kind werken voor de brood. Ik ben niet van plan haar een luxe leventje te laten leiden. Kerst erin, schiet op! Laat ik je niet hoeven dringen! Dat zal niet nodig zijn. Linton is alles wat ik nog over heb op de hele wereld. En probeer niet hem verdriet of pijn te doen waar ik bij ben. <lacht> heb jij de treurige moed om voor mijn landlendige zoon op de bres te staan? Linton zal het je niet in dank afnemen. En ga nu onmiddellijk je spullen pakken. Hoor oh je yeah. Nelly, dat schilderij van Kathy komt bij mij op de woeste hoogte te hangen. Ik zal je vertellen wat ik gisteren heb gedaan, Nelly. Ik heb de doodgraver die het graf aan het delven was voor Edgar Linton zo ver gekregen om de aarde weg te halen die op haar kist lag. En ik heb zelf het deksel eraf gehad. Oh ik haar gezicht weer zag. Het was nog steeds hetzelfde. Kreeg ik het gevoel dat ik nooit meer weg te willen. Maar de doodgave zei dat het gezicht zou veranderen als het werd blootgesteld in de buitenlucht. Ja. Toen heb ik de kist weer gesloten. Het is misdadig om de rust van een dode te verstoren. Ik heb niemands rust verstoord. Maar ik voelde ...haar eens terug te vinden, haar weer in mijn oorlogen te sluiten. Ik ben klaar. We kunnen gaan. Stuur mij morgen dat schilderij, Nelly. Hm. Nelly, en ik wil niet dat je naar de woeste hoogte komt... ...tenzij ik daar opdracht toegeef. Ze gingen weg. En ik hoorde lange tijd niets van wat er voorviel op de woeste hoogte. Tot ik op een dag een vrouw ontmoette die voor Heathcliff werkt. En zij vertelde me hoe Kesseren Linton verzorgd had, die steeds meer verzwakte. Want op een ochtend kwam Kesseren naar beneden en zei tegen Heathcliff dat Linton eindelijk veilig was. En zij vrij. De vrouw vertelde me nog. Dat Harriton Kesseren probeerde te helpen. Maar ze wilde niets van hem weten, zodat hij zich had teruggetrokken. Ja, meneer Lockwood. Nu zijn we bij het heden aangeland. Ja ja, ja, ja, ja. Ik ben u zeer verplicht dat u mij dit alles hebt willen vertellen, mevrouw Dien. De periode van mijn herstel is daardoor snel voorbij gegaan. <laughs> Ik denk dat ik morgen wat rijden en meneer Heathcliff ga mededelen dat ik de komende zes maanden in Londen door zal brengen. Oh. En, ja ja, en dat die per 1 november naar een andere huurder moet uitzien. Want ik wil hier voor geen goud nog een winter doorbrengen. Oh! Wel, meneer Earnshaw. Ah, meneer Lockwood. Zal ik uw paard vastbinden? Dat steken. Komt u binnen. We hebben een bezoeker, Catherine. Je moet hier geen groenten zitten schoonmaken. Bring naar de keuken. Doe het zelf. Ik heb hier een brief voor u van mevrouw Hier met die brief. Die moet eerst naar Heathcliff. Dag. Wat kan het me ook schelen. Hier, pak maar aan. Ah. Lieve Nelly, ze vergeet me nooit. Meneer Lockwood? Ja. Mag Nelly u graag? Ja, zeker. Zeg me veel over u, verteld. Zeg haar dat ik er graag had willen terugschrijven. Maar dat ik geen pen en papier heb. Nog geen boek waar ik een bladhuis zou kunnen schuren. En de heeft ze allemaal vernietigd. En aan dan heb ik niets. Die is toch te dom om iets aan zijn ontwikkeling te doen. Hoewel die een paar boeken heeft, hij doet er niets mee. Wat? Jij! Wat bankeert jouw jongen? Niks. Helemaal niks. Ha. Meneer Lockhoof. Ik zie dat u weer hersteld bent. Wat brengt u hier? Ik wil u zeggen dat ik eind oktober terug ga naar Londen. En dat ik de lijst niet langer aan zal houden. Dat vind ik best. Als u maar niet denkt dat ik u de huur verder schenk. U hebt per slot verrekening een heel jaar gehuurd. U hoeft mij niets te schenken, meneer Heathcliff. Ik ben bereid om nu meteen het volle bedrag met u af te rekenen. Oh, nee, nee, nee, ik heb daar geen haast mee. Ik wil dat u blijft dineren. Catherine, dien het eten op en ga zelf naar de keuken om te eten met Joseph. Ik wil dat je daar blijft tot meneer Lockwood weer weg is. Ze gehoorzaamde, zonder meer. Het avondmaal met de glimmerige Heathcliff en Herton was van zulke vreugdeloosheid dat ik vroeg afscheid nam. En terugreed naar de lijstehoeve. We schrijven nu het jaar 1802. In september werd ik uitgenodigd door een vriend in het noorden om hem te bezoeken. Op de heenreis bevond ik me onverwacht op een afstand van 15 mijl van Gilmerton. En gehoorgevend aan een opwelling besloot ik een bezoek te brengen aan de lijstehoeve. Toen ik daar aankwam bleek dat mevrouw Dien verhuisd was naar de woeste Gochten. En dus richtte ik mijn schreden daarheen. Het was een mooie, warme dag. De hei stond in bloei. De deuren van het huis stonden open en toen ik ongezien binnentrad, zag ik twee mensen met elkaar praten in de hoek van een kamer. Nee, dat is niet goed, Domooi. Dat is nou al de derde keer. Je zegt niet dadelijk, maar dadelijk. Nou, doe het nou goed, anders trek ik aan je haar. Nou dadelijk de luk dan hm. En nou krijg ik een kus als beloning. Nee. Eerst moet je die hele zin voor me lezen, zonder fouten. De jonge man die keurig gekleed achter de schrijftafel zat met een boek voor zich, was herton Achter hem stond Catherine, één handje op zijn schouder. Het blondgelokte kopje vlak bij zijn donkerbruine krulhaar. Elke keer dat zijn glanzende ogen afdwaalden van het boek dat voor hem lag naar die kleine hand, kreeg hij een speelstikje op zijn wang om hem aan zijn plicht te herinneren. Zonder het weet al te storen sloop ik de keuken in en ik trof daar mijn oude vriendin, mevrouw Dien. Ach, mevrouw Dien. Nee, maar meneer Lockwood, hoe komt u hier zeil? Ach, wees welkom. U. Gaat u zitten. Ja, ja, ja. Ach. Ze hebben me verteld dat u tegenwoordig... op de moesthoogde woont, mocht eh uh, Is meneer Heathcliff niet thuis? Oh, hebt u dus niet gehoord van het overlijden van Heathcliff? Wat, is Heathcliff dood? Ja, drie maanden geleden is hij gestorven. Ach, nee, toch. Ja, want weet u... Een week na uw vertrek werd ik op de woeste hoogte ontboden. Ja. Meneer Hiescliff gaf me opdracht om van de kleine salon een zitkamer voor mij te maken. En om Kesserin voortaan bij mij te houden. Hij wilde er niet meer zien. Ja, ja, ja. Verder geen uitleg. Ach, niet. Niets. Kesserin was blij met deze maatregel. En ik smokkelde geleidelijk aan boeken naar binnen en andere dingen ja, van de lijst te Ja, hoeven. ja, ja. Maar na een tijd werd ze werd zo rusteloos en, en, en geprikkeld. Ja, waar ze vroeger Helten altijd trachten te ontlopen, probeerden ze hem nu te benaderen. Helten. Ik. Helten. Ik zou zo graag. Ik bedoel, ik. Ik wil zo graag dat jij mijn neef bent nu. Houten, hoor je me? Hoepel op. En laat me met rust. Nee, dat doe ik niet. Houten. Als ik soms gezegd heb dat je dom bent, dan bedoel ik niet dat ik minachting voor je koester. Ik wil dat je mijn vriend bent. Je vriend. Jij haat me. Je vindt me nog niet goed genoeg om je schoenen te poetsen. Ik haat je helemaal niet. Jij haat mij. Net als meneer Hiet. Oh, ja. En waarom heb ik hem dan zo vaak woedend gemaakt door jouw partij te kiezen? Wat? Dat, dat heb ik nooit geweten. Maar, maar ik dank je daarvoor. Of geef me alsjeblieft dat ik soms zo lelijk tegen je ben geweest. Wat kan ik meer doen? Nee. Ja, wat is er? Leg je eens neer en luister. Mm -hmm. Wil jij mijn afgezant zijn? Ja, afgezant? Hier. Neem dit boek mm -hmm. en breng het naar Helton. Zeg hem. Dat, dat als hij wil... Dat ik dan vanavond bij hem kom. Om hem goed te leren lezen. Zoals je wilt. Oh, ne, zeg hem dat hij me moet vergeven. Vanaf dat ogenblik kon ik mijn ogen soms niet van hen afhouden. Een drachtige over het boek dat hij me al te graag aanvaard had. Ja, maar op een keer beklaagde Jozef zich bij zijn meester over het feit dat Harriton een paar krentenbomen had verwijderd om bloemen te planten. Dat gaf weer een vreselijke ruzie, waarbij Kesseren zichzelf en Harriton met ongewone kracht verdedigde en hem zelfs beschuldigde van diefstal van hun beide rare En vanaf dat ogenblik liet Hiscliff de beide kinderen met rust. We zagen hem weinig. Soms bleef hij hele nachten weg van huis. U kunt het geloven of niet, meneer Lockwood, maar ik maakte me ongerust over hem. Op een avond laat voelde ik me werkelijk verplicht hem iets te eten te brengen. Ik, ik had hem de hele dag nog niet gezien, maar ik wist dat hij op zijn kamer was. Ik trad binnen en zag dat hij bij het geopende venster stond en naar buiten keek. Het licht van mijn vlakkerende kaars viel op het vermagerde gezicht met de grote brandende ogen. Ik, ik, ik kon het niet langer aanzien en vroeg of hij misschien behoefte had aan een bijbel, een, een geestelijke. Nee, nee, maar ik ben je dankbaar, Nelly. Jij herinnert me aan de wijze waarop ik begraven wil worden. Naast haar. Naast haar. Ze laat me niet meer los. Ze roept me. Meedogenloos. Onverdraaglijk. Voor mij onverdraaglijk. De volgende morgen vond ik hem dood in bed. We begroeven hem naast Kessie. God geeft hem de eeuwige rust. Toch zijn er verhalen in omloop dat hij rondspookt met de gestalte van een vrouw aan zijn zijde. Ik zal daarom blij zijn als de kinderen verhuisd zijn naar de lijsterhoeven. Ze gaan binnenkort trouwen. Ach ja, wanneer? Op nieuwjaarsdag. En dan gaan ze op de lijsterhoeven wonen. Maar die kinderen zijn nergens bang voor. Ik zie ze samen naar het huis toe lopen. En ik heb de indruk dat ze samen zelfs de duivel kunnen trotseren. Ze stonden even stil al naar binnen te gaan. Om een laatste blik te werpen op de maan. Of om preciezer te zijn. Op elkaar bij dat zilveren licht. En ineens had ik een onbedwingbare behoefte om weg te vluchten. Ik nam afscheid van mevrouw Dien en verliet het huis. Ik liep in de richting van het kerkhof. Ik zocht en vond de drie grafstenen op de helling bij de lage muur. Op Heathcliff's graf stond maar één naam. Zijn eigen naam, Heathcliff. En de datum was een dood. Meer niet. U hebt geluisterd naar het negende en laatste deel van De Woeste Hoogte van Emily Brontë, in de vertaling en bewerking van Josephine Soer. De rolverdeling Lockwood Jan Barkes, Nelly Dean Eva Jansen Edgar Rob Vruithof Herton Wim de Meijer en Catherine Corrie van der Linden Technische realisatie Toon Lammes en Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra